Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat een file tussen knopend Oude Rijn en knopend Evendingen van 7 kilometer lang. Dat komt door wegwerkzaamheden. Wilt u richting Den Bosch kunt u het beste omrijden via de A12 en de A27. Ook file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoete van 3 kilometer.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 Een moeder vecht voor haar kinderen. Maar niemand komt bij mijn kinderen. Niemand. Ook jeugdzorg niet. Maar vindt de hulpverlening niet naast, maar tegenover zich. Nou, ik had het wel zo netjes gevonden als jullie gewoon de waarheid in een rapport zetten en niet vol met leugens. Jullie zijn net als de kleine kinderen die gaan lopen liegen om de zin te krijgen. Vanavond bij de EO in holland ook -Doc, de documentaire Last Mother, kwart voor elf, Nederland 2. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordCJazz.com. Dit is radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast won vorig jaar voor zijn eerste trailer meteen de schaduwprijs en de gouden strop. En dan zijn de verwachtingen hoog gespannen voor het tweede boek dat hier voor ons op tafel ligt. Een zomer zonder slaap, waarin de lokale slager in Plaashoek... langzaam maar zeker krankzinnig wordt... van de 24 uur per etmaal brommende brom van het nieuwe windmolenpark. Hier is Bram de Hoek. Uw presentator is Petra Possel. Bram, jou, jouw gezicht klaarde helemaal op bij het horen van de stem van Joost Prinsen, onze annonceur. Ja, ik vond het een prachtige aankondiging. Ja, schitterend hè, maar dit is natuurlijk ook een man waar jij groot mee bent geworden op de televisie. Want we hadden het voor de uitzending erover wat eigenlijk de impact is geweest van uh, de komst van de commerciële televisie in België. Ja, we hadden het erover dat we elkaar steeds minder goed kennen... Um, maar in mijn jeugd keek ik voortdurend naar uh, de Nederlandse televisie. En ik ben opgevoed met uh, Jos Brink en de uh, meneer Cactus Show. Uh, Ron Brandsteder. Ron Brandsteder, ja. Al die uh, Nederlandse superhelden waren ook eigenlijk Vlaamse superhelden op dat moment. Maar vanaf 1989 is de Vlaamse uh, um, commerciële omroep gestart. Ja, VTM. Ja, VTM. En dan is het eigenlijk meer en meer zo gekomen dat, dat wij minder naar Nederlandse zenders kijken. En nu gaat er een enorme kloof tussen ons, tussen Nederland en België. Dat weet ik niet of er een enorme kloof gaat. Dat weet ik niet. Maar je merkt wel dat bijvoorbeeld mensen die jonger zijn dan mij... minder Nederlandse bekende mensen kennen. Ja, ja. en de bekende Vlamingen, dat is een, een totaal andere... Een groep dan bekende Nederlanders. Uh, jullie kijken naar andere programma's dan wij. Mm -hmm. En uh, dat vond ik ook heel frappant toen ik vandaag uh, de, de Vlaamse kranten eens, uh, uh, nakeek. Toen zag ik ook dat er hele andere onderwerpen behandeld werden. In de eerste plaats het feit dat het vandaag een nationale feestdag is in België. Ja. Was ik helemaal vergeten. Ik Weet had, je, ik wat had... wordt er gevierd vandaag trouwens? Dat is, een, dat is een goede vraag. Als een, als een echte Belg weet ik dat ook niet. Um, de onafhankelijkheid van België of zo? Dacht het ook, ja. Ja. ja. Er is iets gebeurd op een 21ste juli ergens rond 1830 of 1831. Het werd vandaag gevierd, onder andere in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel. Met het Te Deum, een traditionele lofzang en dankbetuiging aan God ter ere van deze nationale feestdag. Daar was koning Albert, daar was koningin Paola. Uh, die waren daar aanwezig. Politici, hoogwaardigheidsbekleders. Yves Le Terme, de premier, was er, ja. onder andere. En formateur Elio de Rupo. En die kreeg een ovatie van het publiek omdat hij uh, te voet was gekomen en gezwind over een van de dranghekken klom. Ja, nou, Elio Dirupo is wel een zeer sportieve man. Zeer sportieve man. Ja. Dus in vergelijking met zijn Vlaamse tegenhanger, dat is Bart de Wever, dat is meer een uh, corpulente frieteter. Is hij meer een, een zo'n slanke, ranke sportman? Ja. ja. Maar goed, dat heeft er allemaal niet tot geleid, toe geleid dat jullie nu al een klein beetje geregeerd en bestuurd worden daar in België? Wel, eigenlijk worden we wel geregeerd en bestuurd... omdat we zo ongeveer zeven regeringen hebben. Dus er is er eentje nu in de maak, de federale regering. Maar we hebben er nog een stuk of zes andere die wel verder werken. En de vorige regering, die ontslagnemend is... is ook alweer een jaar lekker verder aan het, uh, aan het voor te doen. Dus zo heel erg veel maakt het nu ook niet uit. Nee, dus het is niet zoals sommige mensen wel willen suggereren... dat het een soort... Uh onbestuurd niemandsland is geworden, België. Nee, het is geen onbestuurd niemandsland, maar het is natuurlijk wel een probleem als je merkt dat twee gemeenschappen steeds moeilijker met elkaar uh, overeenkomen. De Fransstalige en de Nederlandstalige ja, gemeenschap. Ja. Ja. En, en waar merk jij dat dan bijvoorbeeld aan? Je merkt gewoon dat het politiek gezien... Politiek uh, heeft Vlaanderen liberaal gekozen en conservatief. Uh -huh. um, en men heeft een... Aan de Franstalige kant meer socialistisch gekozen. Een beetje zoals je in Nederland zou zijn: dat men in Wallonië kiest voor de SP en in Vlaanderen voor de VVD en CDA. Ja. Dus ja, dan wordt dat wel wel moeilijk, vooral als je dan ook nog een keer een andere taal spreekt, om, uh, om tot een compromis te komen. Kun je daaruit niet ook aflezen dat Wallonië gewoon voornamelijk overhelt naar, naar Frankrijk eigenlijk? Ja, dat is wel waar. Naar de sterke socialistische poot in, in, in Frankrijk? Ja. Maar wij kennen elkaar ook niet zo heel erg goed, Vlamingen en Franstaligen. We hebben geen gemeenschappelijke televisiezender. We hebben, we hebben wel natuurlijk het bier en de chocolade en het, het graag leven en, en zo, maar we hebben geen gemeenschappelijke cultuur. En dat is wel een beetje een probleem natuurlijk. Ja. Hugo Kamst schreef daar vandaag over in de Morgen. Hij schreef het volgende. Het gaat om een lotsgemeenschap die ervaringen deelt... en collectieve herinneringen koestert. Een sociale constructie op zijn minst. Het zogenaamde niemandsland, België... heeft een volk meer dan anderhalve eeuw cohesie en esprit verschaft... Een raison d'être, zowaar. Met groeistuipen in cultuur en maatschappij. Maar dat is in Amerika niet anders. Mogen wij die slapende verbondenheid op deze 21 juli ook eens vieren? Of schrikken wij ons naar een gedresseerd schisma? 14 juillet is in Frankrijk nog echt een feest. Koninginnedag is in Nederland zelfs Polonaise. Inclusief koekhappen. Waarom zouden wij die ene dag van het jaar niet onszelf mogen vieren? Dat is eigenlijk een hele brutale uitspraak voor een Belg. Ja, maar ik vind het wel mooi gezegd. Er is wel iets van dat het surrealisme van België... heeft wel iets romantisch en iets moois. Het is op zich wel mooi, maar natuurlijk als het politiek niet meer lukt... om tot overeenkomsten te komen en de boel draait vierkant... Ja, dan, dan moet er iets anders gebeuren. Wat vind jij dan het mooie surrealistische aan, aan, aan België? Bijvoorbeeld een, een, een conflict dat ik me herinner van de vorige regering... was de kleur van de nummerplaten. Er is daar bijna een crisis over geweest, politiek, bij ons... over de kleur van de nummerplaten. Want geel en zwart, dus een gele plaat met zwarte letters... dat was het Vlaams. Omdat wij, dus de Vlaamse leeuw... is dus een mm -hmm. zwarte leeuw op een gele achtergrond. Dus voor de Frans kon dat niet. Terwijl dat eigenlijk internationaal gezien wordt... als de beste kleurencombinatie. Dus we, we, wat hadden we? We hadden wit met rood... Maar ze hebben er nu van gemaakt, wit met Bordeaux. En Dat was het compromis. En zulke dingen die kunnen alleen maar in België denken. En waarom ik. Bordeaux? Omdat daar weer dat Bourgondische van de wijndrinker in België uitkomt? Omdat of... om de, de Franstaligen <laughs> hebben dan. Het, het compromis zit er hierin dat het een andere kleur is dan rood. Dus het is in, in die zin in ieder geval. Dus de landen. Vlamingen hebben gewonnen, ze hebben niet toegegeven dat het uh, rood met uh, wet blijft. En De Franstaligen hebben ook gewonnen, want het is niet geel met zwart. En daarna drinken we een. Uh, Westmalle, of een uh, Afliehemse bier en zijn we weer gelukkig. Ja. Zo gaat het. Jullie hebben eigenlijk helemaal geen komieken nodig, begrijp ik. Nee, de politiek is eigenlijk een uh, ideale uh, komische serie bij ons. Ja. Zit jij ook zo in je lederenstoel uh, naar de televisie te kijken... naar de debatten te kijken, de kranten te volgen? Ik persoonlijk wel, maar ik merk ook wel dat er veel mensen... het een beetje beu beginnen te geraken. Natuurlijk, als je dan van die fratsen ziet, zoals met die nummerplaat... Ja, dan zijn er ook veel mensen die wel afhaken, en dat is soms gevaarlijk... Uh, afhaken in welke zin? Het beu zijn of. Uh, ja, dan, dan voor onnozele partijen stemmen of zo. Of, of, Zich niet of, meer serieus genoemd Ja, en eigenlijk... ook politici niet meer serieus nemen. Terwijl er toch nog veel goede dingen gebeuren in België ook. Ja. Jij bent een jongen van West-Vlaanderen. En ja. ook daar hebben we het voor de uitzending al over gehad. Omdat jij zei dat jij eens, voor eens en voor altijd bestraffend toe bent gesproken door je, door je leraar toen jij is een mondelingen spreekbeurt euh, heb mogen houden. Ja, die had me aangeraden, de leraar... om, euh, om nooit meer in het publiek een spreekbeurt te geven. Gezien mijn, mijn zware West-Vlaamse tongval. Ja, kan je even illustreren? Want we horen natuurlijk een accent vanzelfsprekend. Maar wat, wat is typisch west vlaams Er zijn er dat we veel zijn. en poeperingen, bijvoorbeeld is... er is een rutte tussen dat rent, rent, rent. Ja. Dat is een zin een, een die uh, bijvoorbeeld wij zullen veel... Wat zei je eigenlijk, even voor de duidelijkheid? Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnen. Oh, oké. Okay. Ja. Wat gebeurt er dan in die, in, in die taal? Wij hakken veel woorden af. Dus als het regent, regent het binnen wordt als het rent rent rent rent. Mm -hmm. En uh, wij hebben ook grote problemen met de letters G en H. ja. We, we wisselen die door elkaar, of er is een van de twee dat we niet kunnen uitspreken, ik weet het zelf niet. Maar voor ons is bijvoorbeeld de G, is de G naar beneden, en de, G, en de H is de G naar boven. Als we dat moeten opschrijven. Ja, ja. Omdat we, dus ja. En in uitspraak, want bijvoorbeeld jij heet Bram de Hoek, de Hoek schrijf je aan elkaar, komt daar nog iets, kom je dan nog West-Vlaams in de problemen, of... Uh... Ja, dat is, Sommige mensen zouden denken dat ik het met een G naar beneden. Dat is de schrijf. <lacht> ik heb het ook meegemaakt. Uit mijn, mijn eerste ik hoop dat u het thuis allemaal nog een beetje kunt volgen. Mijn eerste boek had over, over mijn, mijn zes. En dat was het meisje dat vergeet. Leven zonder geheugen. Ja. Bijvoorbeeld met het woord ge, ge, geheugen. Heb je zelf een heb groot, groot probleem? Goed, heb ik dat nu goed uitgesproken? Ja. ja je hebt het wel goed uitgesproken, maar het was wel te merken dat je er wat moeite mee hebt. Ja. Ja. Maar waarom kies je dan in godsnaam ook voor, voor, voor zo'n titel? Want die heeft de redacteur erbij uh, oh, gelapt. Oh, oké. Okay. Gelapt was ook een moeilijk woord. Ja, ja, ja, kijk. Ja, ja, ik hoor het nu. Ik begin het te begrijpen. Wij gaan serieus praten over jouw boek. Want je hebt een, een prachtig boek geschreven waar ik me zeer goed mee geamuseerd heb. Een Zomer zonder slaap. Bram de Hoek heeft het geschreven. Je schrijft niet H-O-E-K, maar O-U-S-K. Precies, dus dat gaan we nu niet meer vergeten. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek en dan kunt u uw reacties uw vragen voor Bram de Hoek uh, kunt u achterlaten. Bram de Hoek die heeft al een keer uh, een gouden strop gewonnen met zijn vorige boek. Mm -hmm. Zijn eerste boek werd ook jubelend ontvangen. Dat was dus uh, Het meisje dat vergeet. Zijn tweede boek was De Minzame Moordenaar. Dat was een spannend boek. Kreeg hij zowel die schaduwprijs voor als De Gouden Strop. En nu is daar dan een derde boek, Een Zomer Zonder Slaap. Het is heel snel gegaan met jou, Bram. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Soms is het een beetje onwezenlijk. Maar ik bleef ook wel met mijn voeten op de grond erbij. Um, ik had dus eerst dat boekje over mijn zus geschreven. En toen um, was dat zeer positief onthaald. En had ik ook het gevoel gekregen dat ik wel uh, het aan kon om een boek te schrijven. Um, het was namelijk zo dat het, het, het, het contract voor het boek was er eerder dan het boek zelf. Dus ik ben echt begeleid geweest door de uitgeverij in het proces. En dat vond ik wel belangrijk. Ja. Want ik vind het wel moeilijk om bijvoorbeeld iets te schrijven... het dan op te sturen naar een uitgeverij en dan afgekeurd te worden ofzo. Daar zat jij niet op te wachten, maar nee. hier was het verhaal eigenlijk al geaccepteerd voordat het geschreven ja, was. Ja. Ja. En, en maar goed, we hebben het over 2007. We leven nu in 2011, dus in vier jaar kom je, ben je feitelijk met drie boeken gekomen. Ja, ik ben toen daarna begonnen met de Mens aan mijn moordenaar. Omdat ik zelf graag spannende boeken lees, dacht ik van, ik zal ook normaal gezien schrijf ik dan ook zulke dingen. Heb ik dat geschreven um, en dat is ook uitgegeven door dezelfde uitgeverij. En dat was eerst een beetje stijl rond, rond dat boek. Ja, maar ik dacht ook als debutant, dat is normaal. Ja. En toen met de strop was dat van, van zero tot hero eigenlijk. Ja. Van zero tot hero? Ja. ja dat is, van, van krantenjongen tot miljonair zou je ook misschien wel kunnen gaan dromen. Ja. Maar miljonair zal ik er nog niet van worden. Maar het is inderdaad zo dat je de krantenjongen ook niet meer bent. Um, ik, was wel, ik had wel het geluk... Waarschijnlijk dat ik tijdens het winnen van de strop... al half weg of bijna klaar was met het volgende boek. Ja. Um, ik was er redelijk snel aan begonnen, dus ik wist waar ik naartoe ging. Je hebt de smaak gewoon te pakken en uh, dat is ook voorkomen terecht... want je hebt een zeer prachtige, humoristische, uh, uitzonderlijke stijl van schrijven. Helemaal niet... Uh, uh, ...your traditional uh, thriller-auteur. Uh, het is niet een It. er komt geen inspecteur in voor. Mm -hmm. uh, ja, die komt er wel in voor, maar die speelt niet de, de, de, de leidende rol. Uh, laten, we, laten we eerst eens gaan naar de setting van, van dit verhaal. Het dorp Blaashoek. Ja. Ik vermoed een Vlaams dorp. Voor mij is het niet uitgemaakt of het een Vlaams of Nederlands is. Al is het wel zo dat je door bepaalde details waarschijnlijk eerder zou vermoeden dat het Arendt en de Vlaanderen ligt. Want het is een fictief dorp. In dat fictieve dorp, en zo begint dit boek ook... het drama in Blaashoek begon zoals alle grote drama's... met een onbenulligheid. Ja. Vertel, wat is aan de hand in Blaashoek? Um, Blaashoek is een klein, vredig dorp. En op een bepaalde dag beslist de overheid... om er een windmolenpark te bouwen... Tien van die grote windmolens redelijk dicht bij de dorpskern. Nu, de dorp zelf ligt daar niet echt wakker van. Integendeel, voor veel inwoners is het een, een, iets, iets, iets anders. Er gebeurt dus eigenlijk iets in het dorp. En, het, en de molens worden ontvangen met een groot volksfeest. Maar al snel krijgt de slager last van het gebrom van de windmolen, uh, die dicht bij, bij zijn huis staat. En de, de dierenarts die ergert zich enorm aan de slagschaduw van een van die molens die in, die in, die in zijn tuin valt. En de apotheker die wordt voortdurend gestoord door een hondje dat blaft naar de windmolens. En die kleine ergernissen van die mensen groeien uit tot een drama. Ja. Daar ontketent zich iets dat begint inderdaad heel klein en gewoon onder de dorpsbewoners. En dat wordt iets verschrikkelijk groots en dramatisch. Ja. Uh, het hele dorp loopt feitelijk uit de rails. Ja. Hoe ben je op dit idee gekomen? Behoorlijk simpel eigenlijk. Ik woon in een klein dorp. en, men en heeft daar vier, jaar, vier jaar geleden heeft men daar zeven windmolens gebouwd. Um, het dorp heeft er eigenlijk zelfs gelast van, maar toen ik ze die eerste keer zag... Ik woon in Ieper, dat is een plattelandsgemeente. En plots staan er tien van die wel, het waren er zeven, zeven van die hele grote molens. Ik vond dat immens. En vrienden die op bezoek kwamen, vonden dat ook... Ja, je bent niet gewoon dat er daar veel gebeurt in zo'n kleine gemeenschap. En plots staan die daar. En uh, zo krijg ik het idee van, zou je kunnen je bij ergeren daaraan, dat soort kunnen mislopen. Aangezien ik een misdaad auteur ben, zal ik natuurlijk naar dat soort dingen zoeken... dan van wat kan er misgaan met het, de gemeenschap. En daarmee was het idee geboren. Ja. Ik vond uh, op het internet een fragment, het gaat over het geluid van windmolens. Het is in het Engels, maar het spreekt boekdelen, het spreekt voor zich. These are all complaints on medical forms by people who live near wind turbines. It's an irritating and tiring noise, especially when you have not had any sleep because of it. Even if you shut the window, the noise is still there, but not as much. The problem is, once you get the noise in your head, it's always there. It does annoy you, and it is difficult to disregard. The noise is like a whooshing noise. It is intrusive. It keeps me awake. It doesn't affect my husband as much as me, but my being awake keeps him awake. Once the noise gets into your head, it always seems to beat at the same frequency as deze man vertelt al, en, en zijn ademhaling wordt ook sneller en zijn manier van praten hysterischer, wat er met een mens gebeurt als hij eindeloos naar dit geluid moet uh, luisteren. Ik denk dat er ook een heel groot stuk eenzaamheid daarin zit. Het alleen zijn in je ergernis. Um, als je bijvoorbeeld met de hele dorpsgemeenschap... dan het, het, hetzelfde probleem ervaart, kan je actie ondernemen. Maar mensen zoals deze man leven met, met die overlast... maar staan daar wel vaak alleen in. Ik weet dat er in, in Boezingen, waar ik woon... waren er twee mensen die last hadden van de windmolens. Dus gaat er eigenlijk niemand last. Maar je moet maar die ene persoon zijn die, die wel die last heeft. En dan... Je, je voelt die opwinding komen bij die man. En waarschijnlijk anticipeert hij al op het, op het feit dat hij niet zal begrepen worden door de anderen. Nee, dus die enorme opgepotte frustratie ja. hoor je eigenlijk. Ja. Dat, dat lees je ook terug in je boek, want de slager heeft er last van. En die heeft er zo erg last van dat hij op een gegeven moment gevonden wordt met zijn hoofd in de zomerpartij, een van zijn specialiteiten. Ja. Dus, dus hij heeft die paté in zijn oren gestopt, of, of zijn hoofd erin begraven. Hij is ook met zijn kop in de paté in slaap gevallen, wegens totale uitputting ja. en niemand die hem begrijpt. Niemand die hem begrijpt, nee. En dat is precies het psychologische drama van, van jouw boek. Ja. Dat deze mensen allemaal in een hele kleine gemeenschap... bovenop elkaar gepropt zitten, maar dat ze volkomen langs elkaar heen leven. Althans, dat er veel eenzaamheid is. Ja, en vooral ook het alleen zijn en je ergernis... Men zegt vaak, mensen erger je niet. Maar dat was ook de onbenulligheid van in het begin. Uiteindelijk, als zo iemand gehoor kan krijgen... of, of er wordt wel naar geluisterd... kan zoiets misschien vermeden worden. Natuurlijk uh -huh. zou ik dat niet in mijn boek doen, anders is het geen misdaadverhaal meer. Um, maar ik denk dat dat het vooral is. Sommige mensen zijn daar gewoon gevoeliger aan. Aan licht geluid, wat dan ook. Jij kiest voor mensen die eigenlijk allemaal heel gewoon zijn. Ja. Wat is jouw fascinatie voor... Voor de gewone mens in de kleine dorpsgemeenschap? Het, het gaat mij vooral over zo de, de kleine dingen. De, de kleine dingen die iemand kunnen. tot iets ergs drijven. Ik denk dat bij ieder van ons kan gebeuren, zoiets. dat we plots geërgerd geraken. of we gaan natuurlijk niet allemaal. Um, om doorslaan. steken. Nee. Nee. Maar dat interesseert mij ja. inderdaad. Van, ja. Omdat ik ze, zie ze soms gewoon ook op tv, die mensen. Dan denk ik van oei. En, en soms zie je ook dat er iets ergs gebeurt. Um, dat iemand met een bijl achter jongeren aan had of zo. En dan zijn we allemaal verbaasd van hoe kan dat nu toch? Mm -hmm. Terwijl er misschien wel wat signalen zijn geweest. Maar bij jou is het heel nadrukkelijk... Uh, uh, en daarmee eigenlijk bijna een anti-thriller... Het zijn gewone mensen in een gewone gemeenschap met gewone banen en gewone levens. Hm. Uh, er is geen held op een paard of uh, er is geen politieinspecteur die alles nu eens even opkomt uh, lossen. De helden, er zijn nu überhaupt helemaal geen helden in je boek eigenlijk. Nee, nee. Het is een aaneenschakeling van antihelden. Ja, dat is waar. We zijn voor eigenlijk ook zo. Waarom dat... is dat? Of, of irriteert het je ook, misschien? Irriteren? Uh, ergeren uh, aan, aan, aan al, die, al die spannende boeken... waarin altijd uh, ja, zo'n knappe kop is die dan alles oplost. Het, het, het is vooral zo dat die ideeën bij mij opkomen... en zichzelf een beetje opdringen. En ze ontstaan behoorlijk natuurlijk. Dus ik lees zelf ook graag een keer een politietriller. Maar ik lees vooral ook een keer iets anders. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld de ziek van liefde van Ian McEwen is ook zo'n type ja. boek. Dat gaat over iemand die achtervolgd wordt... door een ziekelijk verliefde man... Maar je weet op den duur niet meer of dat die ene man die andere man zich inbeeldt of niet. Dus wat is er daar precies aan de hand? Um, en, en dat soort dingen. Het, het eerste boek is ook ontstaan, het idee van hoe kan je op de beste manier... of op de slimste manier wraak nemen. Dat ontstaat zo. En dan komen daar personages rondgebouwd. Hier was hetzelfde van hoe kan een goed bedoelde ingreep door de overheid... ook een heel dorp kapot maken? Ja. Uh, in dit licht is het wel leuk uh, dat we een uitspraak hebben... van je collega Sharon, Sharon de Vreese, Moet ik het zo ja, uitspreken? Sharon, Sharon ja. de Vreese, Jullie doen samen communicatie voor een Vlaams ziekenfonds... heb ik ja. me laten vertellen. En zij zei tegen ons over jou... Ik denk wel eens als ik zijn boeken lees... waar haalt hij het allemaal vandaan? Want Bram is eerder rustig en bescheiden. En de moorden in zijn boeken zijn nogal gruwelijk. En ook de agressie in zijn boeken ken ik totaal niet van hem. Hiermee bevestigt ze eigenlijk het beeld van... in een heel doodgewoon rustig mens kan wel een beest schuilen. Ja, enerzijds dat en anderzijds ook... dat je niet de auteur altijd mag ver verwarren met zijn personages. <lacht> heel goed, dit ja. was precies het ideale antwoord. Ja, daar heb ik soms wel wat problemen mee. Um, dat dat ik bij de mens aan mijn moordenaar soms nog wel wat meer... dat men mij vergelijkt met bijvoorbeeld de moordenaar in dat boek... terwijl ik eerder een slachtoffer zou geweest zijn van die man... Um, maar ik, ik, het is gewoon een idee dat zich vormt. Er vormt zich daar een verhaal rond en personages. En dan, ik, ben daar nu, ik ben nu geen uh, tegenstander van windmolens of een enorme voorstander van windmolens. Het is gewoon het idee van dat het een. Het, het leeft... komt uit jouw brein voort. Het is je verbeelding die, die aan het werk is, ja, te het gaan. is. Het is wel zo dat ik heel gemakkelijk doemscenario's kan bedenken. Is dat, dat altijd ik... al zo geweest? Ja, ja ik, merk dat, ik merk dat ook in mijn persoonlijke leven wel... dat ik rap kan denken van wat er kan misgaan. Rapper dan wat er allemaal zo kan. Goed, goed gaan. Dus ja, dus er zit wel een, ik heb een, wel een talent om rampen te veroorzaken. Alleen niet zelf te veroorzaken, maar te bedenken... welke rampen er zo kunnen gebeuren. En maakt dat, is dat uh, omdat je zwartgallig bent? Maar zwartgallig zou ik nog niet, niet zijn. Nee, maar wel pessimistisch wellicht? Boah, dat, valt, dat valt ook nog mee. Angstig misschien? Angstig is een betere woord, ja. ja. ja dat dus jij ik... voorziet, voorziet situaties, angstige uh, situaties? Angstig, ik kan gemakkelijk uh, bijvoorbeeld... Wat, welke problemen kunnen er kunnen ontstaan... of wat zou kunnen fout gaan bij een bepaalde gebeurtenis... Mm -hmm. kan ik me gemakkelijk inbeelden. En in mijn boeken dan overdrijf ik dat graag. Maar ja, ik lees ook graag dat soort dingen. Dus... Ik kan onmogelijk een boek schrijven, want er worden tien windmolens geplant. En ze maken een dansje er rond en iedereen is tevreden. En het nou ja, is... kan wel, maar het is een heel saai boek. Ja, zo <laughs> dus doen we niet. Nee, het lijkt me ook. In het beschrijven van, van situaties uh, hel jij soms over naar het absurdistische... Uh, uh, bijna over de rand, hè? dus richting absurdisme. Ik moest een paar keer denken, bijvoorbeeld, aan uh, de film van Alex van Warmerdam, De Noorderlingen. Ja. Waarin overigens ook een slager een hoofdrol speelt, maar dit terzijde. Nog niet eens daarom. Maar die absurdistische situaties waarin je personages uh, geschilderd uh, zoals ja. je ze schildert. Ja. Nou, dat is wel nu specifiek voor dit boek, denk ik. Ik denk niet dat het altijd zo zal bij volgende boeken zo zal blijven. Dat hangt ook... Ik heb gemerkt toen dat verhaal ook aan het groeien was... dat er veel humor in terecht terechtkwam. Ja. Ik heb dat ook allemaal laten gebeuren. En op den duur had hij sneeuwbal aan het rollen... en dan laat ik hem ook gewoon lekker rollen. En dan wordt het zo absurd als het, als het wordt. In die zin heeft het zichzelf geschreven. En ook in die toon. In die, ja, voor, in die een stuk, voor een stuk wel. Voor een stuk wel. Ik heb dan achteraf ook van de uitgever gehoord van ja, het lijkt erg op uh, Van Warmerdam. Ik, ben dan ook, ik heb dan ook die films bekeken en ik vond dat ook. Maar ik merk wel dat die films mij ook erg aanspreken. Bijvoorbeeld de Noorderlingen. Ja. Ja. Ja. Ook omdat het zo'n gemeenschap is natuurlijk die verschrikkelijk op elkaar let. En, uh... Ja, en die slagen dat ook totaal los uh, ja. uiteindelijk uh, in de Noorderlingen. Ja Dat zijn de momenten in de film dat ik fantastisch vind. Ja. Dat is wel van vroeger, van dat soort boeken te lezen ook. Jouw, jouw broer die we gesproken hebben, Pieter, die zei uh, tegen ons... ik herken in het boek wel hoe hij observeert. Hij beschrijft heel bondig, een beetje zoals hij vroeger tekende. Hij brengt het nu alleen in woorden, met een paar lijnen iemand neerzetten... zoals hij dat vroeger in zijn strips deed. Hij heeft heel veel creativiteit, hij durft een andere weg in te slaan. Hij komt veel uit zijn fantasie en dat is altijd al zo geweest. Hij verwijst naar jouw vroegere carrière, zullen we maar zeggen... jouw jeugdige carrière ja. als striptekenaar... Ja. Wat is er gebeurd? Dat, want want je, je, je bent begonnen met strips te tekenen. Ja, dat was um, in de kleuterklas. heeft men sneller mijn uh, tekentalent ontdekt dan mijn schrijftalent. Want ja, ik leer maar schrijven op als je zes jaar bent. En um, ik ben dus redelijk snel beginnen tekenen. En mijn vader, die zelf ook tekent, heeft dat altijd gestimuleerd. Mm. Ik ben dan snel de richting van strips uitgegaan. Op mijn tien jaar heb ik een stripverhaal getekend van 48 pagina's. 48? Ja, dus dat was. Normaal je moet de 48 pagina's zijn. Dus dat heb ik dan ook maar mooi. Dat vol, is een volbracht. wet. Dat, dat hoort zo. Of, dat uh, was in die tijd zo, denk een ik. Minimum ja. of zo. En misschien zit er nu al minder voor de, ja. door de economische crisis. Maar toen was dat zo, 48 pagina's. Um, ik ben de rest van mijn carrière tot mijn 19 blijven tekenen. Maar zo erg heb ik me laten vertellen dat, dat er zelfs iemand van school op bezoek is gekomen om om eventjes aan de bel te trekken... omdat je geheel en al al je aandacht uitging naar het tekenen. Ja, dus uh, toen ik met die stref van 48 pagina's bezig was... was ik niet met andere zaken, niet met school en zo bezig. Nee. Maar je moet je prioriteiten stellen natuurlijk. En in het leven. je toen ook al. Hoe oud was je toen? Tien jaar. Tien jaar? Ja. Daar is gepoogd om een correctie toe te passen en jou enigszins weer in het gareel te krijgen. Maar ja. jij bent gewoon, gewoon doorgegaan met het... Ja, op mijn 17 heb ik ook veel tijd besteed aan een strefverhaal dat, dat ik gemaakt heb met de leraars als personage en mede leerlingen als personage. Toen zijn mijn punten ook iets naar beneden gegaan. Maar ik, ja, ik was daar voortdurend mee bezig. Hmm. Er is verkeersinformatie. Er staat uh, één lange file op de A2, staat hij van Utrecht naar Den Bosch. tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen 7 kilometer. Er wordt er aan de weg gewerkt, verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via de A12 en de A27. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 What's going sun refuses to shine if you're bent on bringing me back down better get in line never meant for your flowers to wilt or to sour all your sweet wine if you mean to shower me with guilt better get in line if you're crying over milk that's spilled, i'll take a number and wait in line singer-songwriter Ron Sacksmith. Ik praat in Kunststof vandaag met Bram de Hoek. Hij is uh, bij zijn eerdere boek, zijn vorige boek... was hij winnaar van de Gouden Strop. Hij heeft een nieuw boek gemaakt, Een Zomer Zonder Slaap. Het verhaal van een uh, rustige, kalme dorpsgemeenschap die uh, ja, opgeschrikt wordt, of eigenlijk in de eerste instantie... gewoon nog wel met veel plezier ontvangt... Uh, de komst van een windmolenpark, maar het loopt volledig uit de hand. En er vallen slachtoffers, zo in het algemeen mogen we het wel zeggen. Jij weet in een paar streken, Bram, uh, allerlei karakters tevoorschijn te halen. In die, in die krap 200 pagina's die dit boek telt... Uh, komt het ene prachtige karakter naast het andere uh, uh, uit de grond. Jij moet daar een waanzinnig plezier aan beleefd hebben... om deze mensen te maken. Of ja, niet. Ja. Hoe gaat dat? Hoe ja. gaat je dat af, dat schrijven? Het, het vinden van personages... Ja. Um, die, die, die vormen zich ook deels zelf uit het uh, idee. Dus um, Die windmolens zijn gebouwd geweest in, in mijn dorp in 2006... En dat boek heb ik geschreven in 2010. Dus dat heeft wel al een paar jaar zitten sudderen in mijn hoofd. Um, en het is vaak zo dat personages zich nogal natuurlijk vormen... in het verhaal zelf bij mij. Bijvoorbeeld de zoon van de slager. Die was er eerst niet. Uh, maar die, daar voelde ik plots van, er moet daar iemand bij in dat gezin. Er is, er is daar een zoon nodig. En dan, ja. Een heel erg hevig puberende zoon. Ja. Ja. En dat is bij alle andere personages ook wel... Tuurlijk gebruik je voor een stukje personages volgens wat er nog moet gebeuren in het, in het verhaal. Uh, je hebt bepaalde karaktertrekken nodig om tot een bepaalde uh, plot te komen. Bijvoorbeeld het, het meisje, dat, wat sociaal achtergesteld is, is niet iemand die zal exploderen. Dus dan weet je ook dat die niet zoiets zal doen. Ja, dus dat is dan zeg maar de rustige, timide ja. uh, figuur in, in het verhaal. Maar we kunnen toch wel rustig stellen dat de meeste mensen in dit dorp behept zijn met uh, uh, ja toch zeker wel kwaadaardige gedachten. Heel veel kwaadaardige gedachten. Mm -hmm. En ook zeer seksueel geladen zijn. Want dat zijn wel dingen die steeds weer voorbij komen. Jij ja. kijkt mij nu aan alsof ik jou ergens op betrap. Nee, nee. Het is, dus, ja. Ik denk wel dat ook in dorpsgemeenschappen... die emoties soms wel geviger zijn... dan in de anonimiteit van een grotere stad. Omdat dat je woor, in een dorp wordt je toch veel meer bekeken en is er is veel sociale controle. En ik... Denk dan dat bepaalde gevoelens en emoties ook wel kunnen uitvergroot worden. Um, die die, die, die kwaadaardige gedachten. Er zijn er nog niet zo heel erg veel mensen met een. Ik vind het nog wel meevallen. Er zijn evenveel mensen die niet zo kwaadaardig zijn. Seks... Er is veel jaloezie onderling over elkaars positie, ja. uh, elkaars inkomen. Uh, uh, de schoonheid of het gebrek aan schoonheid van de andere dorpsbewoners. Iedereen gluurt wel heel erg bij de buren. Ja. Maar ik wist bijvoorbeeld, toen ik in mijn dorp ging wonen... had ik nog met niemand gesproken, maar wist iedereen waar ik vandaan kwam. Dus dat zijn dingen die wel gebeuren. Ja. Jij hebt dat dorp inmiddels weer verlaten, geloof ik, hè? Ja. Heeft dat met die windmolens te maken? Nee, nee. Eigenlijk is dat toeval. Maar dat gelooft niemand natuurlijk meer nu. Dat is natuurlijk ook wel weer het gevaar... dat mensen zichzelf graag herkennen in personages. Ja. Ja, je hebt een slager nodig. Natuurlijk zijn er ook slagers in Boezingen. Maar die zijn niet geïnspireerd. Ik heb me niet op geen geïnspireerd... want het is bijna onmogelijk om dat uitgelegd te krijgen. Dus je bent al aangevallen door de dorpsgemeenschap van Boezingen... of valt dat nog mee? Wel, of ik... wordt er al met de zomerpathé geadverteerd? Uh... <laughs> nee, eigenlijk nee, zou dat wel een goed idee zijn daar om een zomerpartij. te ja. Nee, maar ik, ik, was, ik had wel wat gek, eh, inderdaad, om de reacties. Maar ik heb positieve reacties gekregen okay. van de dorpsbewoners. Uh, ja. Het feit dat je deze karakters uh, op deze manier uit de, uit de klei weet, weet te trekken, uh, heeft er ook uh, toe geleid dat de rechten van dit boek al op voorhand zijn verkocht... aan mm. de Shooting Star Filmcompany hier in Nederland. Uh, dus dat het boek verfilmd gaat worden. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat zo op je weg gekomen? Ook behoorlijk toevallig. Um, het boek was zelfs nog niet in de handel um, toen ik werd gecontacteerd. En via de uitgeverij zijn dan een paar proefexemplaren opgestuurd geweest. En ja, was men bij Shooting Star zeer enthousiast erover... Maar het is ook. De uitgever had het ook al gezegd en ik besef dat ook. Het is zeer filmisch geschreven ook. Uh -huh. Dus in die zin verbaast het me wel niet van dit boek. Het is filmisch geschreven. Waarin zit hem dat? Um, dat is denk ik vooral door het feit dat ik situaties en emoties beschrijf zonder ze echt te benoemen. Um, dus het is show don't tell. Ja. ja. Dat principe? Dat, dat, denk ik dat, dat, dat je dan bijna automatisch een filmisch uh, verhaal krijgt. En, en is dit dan toch misschien de erfenis van, van een lange carrière, een jeugdige carrière als striptekenaar? Dat zou kunnen. Ja. Denk jij beeldend in die? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is, ik zal ook vaak in het boek het beeld beschrijven van iemand. Bijvoorbeeld iemand die zich verveelt. Heb ik een hele scène iemand beschreven die zich verveelt, zonder dat het woord verveling valt. Maar je merkt gewoon aan de, het gedrag van die persoon dat hij zich stierlijk verveelt. Mm -hmm. En dat is wel beeldend natuurlijk. Hè? Hoe kijk jij er eigenlijk tegen aan... Dat, dat iets wat toch aan jouw verbeelding is uh, uh, geboren... verfilmd wordt straks? Dus gewoon plat beeld wordt. Ik vind dat zeer spannend. En uh, ik kijk daar eigenlijk wel naar uit. Ja. Want, het, want je weet hoe het zit hè, met auteurs... wiens boeken verfilmd wordt over het algemeen. Die worden meestal heel ongelukkig, hè? dat weet je. Oh, ik denk niet dat ik ongelukkig kan worden. Ik denk dat niet. Omdat ik ook wel genoeg besef... dat het boek heb ik geschreven... maar een, een filminterpretatie is altijd anders. Dus nee, ik heb daar niet zo... We zullen zien en natuurlijk. Maar Maar is ik, dat ik, iets wat je los kunt laten? Bedoel, ja, of toch word wel. Je, word je er straks bij betrokken en zit je als eerste scenarist straks boven well, op de bok? Ik vind ieder, ieder zijn job. Ik, mm -hmm. ik heb geen scenario schrijven gestudeerd. Dus ik zou dan liever hebben dat een scenarist het behandelt. Maar natuurlijk krijg ik er wel inspraak in. Um, maar voor de rest zou ik die mensen gewoon hun werk laten doen. Mm. Want je hebt ooit nog wel de ambitie gehad om om werk te verfilmen of om die kant een beetje op te gaan, toch? Ja, het was mijn bedoeling om als 18-jarige animatiefilm te studeren. Animatiefilm? Ja. Juist, dus dat kwam helemaal voort uit dat striptekenen? Dat kwam uit dat striptekenen voort en dat vond ik een, een logisch vervolg ervan. Van het, van het tekenen eigenlijk aan zich. Ja. ja. En hoe is dat met die carrière afgelopen? Heel, heel, helemaal fout. Helemaal fout gegaan. We hebben hier een drama te pakken. Ja, echt. Een, een, een, een, dat, is, dat is wel mijn eerste trauma geweest in ongeveer. Um, ik heb een jaar, laat, een jaar ja? kunstopleiding gevolgd. Um, als voorbereiding op het uh, ingangsexamen. Dus je moet voor animatie filmen, omdat dat een dure opleiding is. Weinig plaatsen. Uh, toegangsexamen doen. En al mijn leraars waren overtuigd dat ik daar... Gemakkelijk zou doorgeraken, het inhangsexamen. Maar dat bestond uit een tekenproef, een model tekenen, een gesprek met de jury en een vrije tekening. En het modeltekenen ging goed. Ik was er ook, achteraf heb ik gemerkt dat ik daar ook voor geslaagd was. Maar toen moest ik met de jury praten en de week voordien was er animatiefilmfestival in Gent, dus de stad waar ik ook studeerde. Maar ik was daar niet naartoe gegaan, omdat het mij niet interesseerde. Want ik wilde eigenlijk bij Disney gaan werken. En dat vonden ze zo erg. Donald Duck wilde je doen. Ja, ja ik wilde. Ja, ik moet dan niet gezegd hebben van. Maar ik wil geen filmpje maken dat door enkele mensen op een festival wordt gezien. Ik wil in de cinema's. Ik hoor het al helemaal fout gaan, ja. Ja, en, dat ging... en in mijn, al mijn naïviteit dacht ik toen nog dat het. Dat het... Ja, ze hebben me dan afgemaakt in die jury. En het was gedaan met. Uh... Ik had eigenlijk nog kunnen naar Brussel gaan. Of uh, opnieuw proberen, maar ik heb het dan gewoon gestopt. En was het niet uh, misschien een, een, een onbewuste provocatie van die jury... door te zeggen dat je, dat je naar Disney wilde? Wat geheel niet in de mode was in die kringen natuurlijk. Nee, ik, ik, ik heb later dan een artikel gelezen over een, iemand die daar is afgestudeerd... en die wel degelijk in Hollywood een uh, film heeft gemaakt... En die heeft het ook zwaar gehad zij, tijdens zijn studie... omdat hij ook die richting wilde uitgaan. Dus men, ik snap niet goed waarom men, men daar zo op reageerde... als iemand animatie van wil studeren om bij Disney te gaan werken. Ik zou omdat zeggen, dat ze dat geassocieerd werd met de, met de, met de plattere mensenindustrie. Ja, uh, ja. ja. En dat mag niet. Nee. Maar gevonden, de, stichter, de stichter van... Uh, dat is dan altijd het grappig. Hey? De stichter van die animatieafdeling in het... Uh, dus in de academie. Raoul Servet, die was zelf wel fan van Disney. Dat zijn dan, dan zie je dat, dat die mensen daar wel respect voor hebben. Mm -hmm. en ja, tuurlijk is dat commercieel. en Misschien was dat ook geen leuke carrière geweest. Ik kunt het niet. Maar... Heb je het ooit nog gemist, die, die, dat, dat tekenen? Of heb je toch achteraf het idee dat het schrijven... misschien meer bij jou past dan het tekenen? Ik heb dan eigenlijk verder gedaan met tekenen... maar meer als kunstvorm... Dus uh, modeltekenen en zo. En ik was er redelijk goed aan bezig toen ik begon te schrijven. Dus ik dacht van eigenlijk die richting weer uit te gaan. Maar het is dan verkeerd. De aanleiding om te gaan schrijven voor jou was eigenlijk een dramatische. Want je zus kreeg een ongeluk. Een auto-ongeluk. Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Um, het auto-ongeluk zelf? Of? Ja, wat is er gebeurd dat dat jou tot een boek heeft gebracht? Wel, mijn zus Geertje heeft eens een zeer zwaar verkeersongeval gehad en um, ze is dan ander, anderhalf jaar denk ik okay. in revalidatie geweest. En um, we hebben die revalidatie eigenlijk van zeer dicht bij je meegemaakt als de familie, gezien. Als gezin, ja. Mm -hmm. Dus dat gaf van een, een, een maandenlange coma over. Uh, ze kon echt niks, niks, niks meer. Dus je mag gelijk wat noemen slekken, niet bewegen, niet niks. Um, en men heeft gegaan een hend in het UZ, het Universitair Ziekenhuis... heeft men een revalidatieafdeling... terug proberen uh, mens te maken, als het ware. Het ja. was eigenlijk een wedergeboorte van, van, mijn, van mijn zus. Maar ze is achtergebleven met een zeer, zeer zware geheugenstoornis. Dus ze weet niet meer wat ze vijf minuten geleden gedaan heeft. Dus de, het korte termijn geheugen ja, korte werkt termijn. niet meer? Ja. Lange termijn Wel. wel. Dus heeft zij nog herinneringen aan, ja. aan jullie en het gezin met jullie... Ja. en haar vroege jaren? Ja. Dus ze herinnert zich nog veel van haar jeugd. En ook van de jaren daarna na het ongeval ook nog wel, maar veel trager. Dus moet mensen echt uh, maanden of jaren kennen... voordat ze echt kent opnieuw. Dus ja. ze heeft veel structuur nodig en zo. En ik kende dat soort handicap niet. En ik merkte ook dat heel weinig mensen dat soort handicap kennen. Want er zit bij die mensen, dat klinkt heel erg en dramatisch... en dat is ook een grote drama... maar er zit ook veel schoonheid bij die mensen... en veel ja, moed en, uh, en zo. Wat is de schoonheid daar dan van? Een soort humor. Je kan zeggen dat bepaalde grenzen vallen weg bij die mensen. Dat is dus in negatieve zin. Kwaad zijn ze zeer kwaad. Maar ook een vrolijkheid. En, ja... Um, en soms naïeve geloof in het leven. Ook, ook die, die mensen moeten allemaal terugvechten om een gewoon leven te krijgen. En dat, dat blijft wel zo. Het is ook een surrealistisch beeld om die mensen bezig te zien. Wat jij op de een of andere manier prikkelde, triggerde misschien, om ja, tot schrijven te geraken. Wel, er was toen een soort wedstrijd van de Radio 1 in, in Vlaanderen om je autobiografie geschreven te krijgen... Dus er kwam toen iemand langs als je een speciaal levensverhaal had, kwam er iemand langs. Bij jou thuis, want niet iedereen kan schrijven, om jouw verhaal op te schrijven en er een boek van te maken. En ik had het hele verhaal ingestuurd, maar dat was maar drie zinnen dat, dat ik had opgestuurd. En de uitgeverij, dus die samenwerkte met Radio 1, heeft mij achteraf gecontacteerd of ik het zelf wilde schrijven. Ze dus vonden die drie zinnen goed genoeg. Ze hadden dan volledig vertrouwen in mij. Dat Weet je nog zo... welke drie zinnen je hebt geschreven? Nee, maar je mocht. 400 woorden of zo gebruiken. Ik heb er misschien een 23 of zo. Ik weet het nog dat ik dacht van... Uh... En toen ik dacht... heb niet meer nodig om Ja, om, om te vertellen om het te waarover het... En toen heb ik eigenlijk in dat boek een week beschreven... dat ik en mijn zus samen thuis zijn, terwijl mijn ouders op reis waren. Dus dat is een week die zich echt heeft afgespeeld. En dan wat je allemaal meemaakt met iemand die ja, geen geheugen heeft. En dan maak je heel trieste dingen mee... Schrijnende zaken, maar ook grappige dingen. Wat zijn de trieste dingen die je meemaakt dan? Bijvoorbeeld ja, de hulpeloosheid van iemand die niet weet... dat ze vijf minuten geleden al iets heeft gedaan. En dat voortdurend herhaalt en herhaalt en herhaalt tot, tot vervelend toe. En is dat dan voornamelijk vervelend voor die omgeving... die eindeloos weer datzelfde krijgt? Of voor die persoon voor die jouw zus Voor allebei. Want Heertrui beseft wel dat zij die eh, handicap heeft. Dus dat is ook weer iets... En je kan met ook er is een... ook niks met haar intelligentie. Nee, nee, dus je kan met haar eigenlijk wel een goed gesprek hebben. En zij begrijpt wat er aan de hand is. Maar kan je We ook drie hetzelfde... keer datzelfde ja, gesprek achter ja. elkaar? Ja. Het gemakkelijke voor mij is... als ik een grapje vertel dat aanslaat... dan heb ik, ben ik voor een dag zoet. Dan heb, kan ik hem ja. iedere moment weer opnieuw uh, vertellen. Maar wat hier ook grappig aan is, uh, is dat dit jou op de een of andere manier... Uh, toch min of meer uit je kokon heeft gehaald. Dit heeft jouw schrijverschap uh, uh, ja, gemaakt. Of in ieder geval jou ja, denk, uitgedaagd tot schrijverschap. Ja, ik denk daar nog regelmatig aan terug. Zo van dat, ik weet nou het moment dat ik op de radio die oproep hoorde... en dacht van ik ga het niet doen. En dan dat, dat ik het toch uiteindelijk gedaan heb, het inzenden... Dat toch het toeval soms kan een enorme rol spelen? Of is dat, toe, is dat toeval of niet? Ik weet het niet. Maar dan heb je toch ook het vermoeden dat het al lang in je sluimerde, maar dat je er nog geen, geen, geen fiat aan gaf? Ja, dat zou kunnen. Maar ik deed het in de eerste plaats voor, voor mijn zus en voor mijn moeder. Dat er misschien eens een redacteur met hen zou gaan praten erover. En dat dat boek te zou komen? Ja. Dus dat we een document hadden, alleen van het drama dat was gebeurd, dat het toch iets had opgeleverd. Ja. Eigenlijk ben je nu, uh, want dat boek is, is, is omarmd, daar zijn mensen enthousiast over geraakt. Maar het is een totaal ander boek dan het boek dat je nu schrijft. Ja. En eigenlijk is het tweede boek ook weer een heel ander boek geweest dan het eerste boek. Ja. Oftewel, je hebt nu een oeuvre wat bestaat uit drie boeken. Eigenlijk vier, want we moeten het stripboek van 48 pagina's niet vergeten. Nee. Maar alle vier hebben ze een geheel ander karakter. Ja. En waar is Bram de Hoek nu? Of is dat Bram de Hoek in ontwikkeling? Ja, maar ik denk niet dat je noodzakelijk moet altijd... Ik kan je zijn als het hetzelfde is schrijven. Om een, Ik denk wel dat mijn oeuvre consistent zal zijn. Uiteindelijk, maar... En waarin schuilt die consistentie dan? Of waarin zit die? Het eerste, als ik de minzame moordenaar als het eerste beschouw, dan denk ik toch ook weer over de emoties van een bepaald persoon. Over ook een gewone man. Een gewone man met gewone verlangens die met een trauma wordt geconfronteerd, die zich niet begrepen voelt. Dus ik herken dat er ik, ja, ik herken dat persoonlijk er wel, wel in. Het niet begrepen worden, dus de eenzaamheid eigenlijk van, van de mens in zijn eigen gedachten. Ja. Dat is eigenlijk misschien zelfs al wel een beetje een rode draad. Ja, misschien dat zijn van die, ja, dat zijn die kleine dingen die mij interesseren. Die mij wel opvallen ook. Ja. Zo'n kleine psychologie. Zit, zit dat eigenlijk ook niet in dat verhaal van je zus? Ja. Maar dat heb ik wel wel als journalistiek aangepakt. Dus ik heb er ook wel de nodige afstand van genomen. Van het, uh... Daarom journalistiek dus? Ja. ja. Wa waarom? Om de, om, anders kwam het er dichtbij. Wel, het, was al, het ongeval was toen ook ongeveer vijf jaar geleden. En ik vind het ook dat het nodig is dat je daar... Anders kan je van die kommer en kwelboeken krijgen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus het Kom moest wel, en kwelboeken? en kwel. Bij de K. Ja. De bibliotheek. Ja. Veel van die waar gebeurde verhalen zijn soms kommer en kwel En Zie eens hoe erg het allemaal is. En ik wil naast het feit dat iets erg kan zijn... ook die humor weer. Eh, of het, het, het mooie soms die ook gebeurt, erin verwerken. En dat is me wel gelukt. Want ik krijg dan van mensen de reactie op dat eerste boekje van Geertrecht. De humor is soms... Ja, dat maakt het soms nog, nog erger. Allee, dat maakt het gevoel nog sterker, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Heeft jouw zus het boek eigenlijk gelezen? Nee, Heer was, is geen lezer. Nooit geweest. Dus boekbesprekingen op school maakte ik voor haar. En ze kan het ook nu niet meer lezen. Ze kan wel lezen, maar... Kort lezen? Of ja, uh, ja. boodschappenbriefachtig ja, lezen? Ja. Mijn boek, dan is ze niet meer... En je moeder? Ja, mijn moeder wel. Ja. Die leest uh, consequent. Ja, en mijn grootmoeder ook. En de hele familie. En, en ze helft... hebben allemaal over je schouder meegekeken. En? Mijn moeder heeft over mijn schouder meegekeken bij het eerste boekje over Hertrum. Dat ik haar, haar dat graag wilde laten nalezen. Van, is het juist? Klopt het overal? Um, maar de andere heeft ze maar gezien achteraf. En tot nu toe krijg ik zeer positieve reacties van mijn moeder. Kijk. Ja. En dat, dat doet jou goed zo te zien. Ik bedoel, het is belangrijk. Ja, ja, maar ik denk dat moeders altijd ook wel positief zijn. Dus ik weet het ook zo, ja. ja, dat is wel zo, ja. ja. Misschien is niet de beste criticus van je werk. Nee, maar toch, ze zijn toch streng. Mijn omgeving is altijd wel streng voor mij. En ik vind dat ook wel positief. Er is hier een uh, urgente vraag, tenminste dat staat hierboven... dus dat, dat, dat neem ik meteen serieus. Op dit moment luister ik live naar jullie uitzending... waarin Bram de Hoek zijn nieuwe boek Een zomer zonder slaap toelicht. Er dient zich een prangende vraag bij mij aan. In Nederland proberen brancheorganisaties... die zich bezighouden met windturbines... juist om zoveel mogelijk rekening met het publiek te houden. En bovendien zijn er allerlei recent aangescherpte wettelijke bepalingen... waaraan turbines moeten voldoen. De schrijver geeft aan dat hij geen voor- of tegenstelling van windturbines is, maar vooral zijn fantasie heeft laten werken. Een gevolg van de vrijge de fantasie. kan mogelijk leiden... tot misbruik van fantasie voor wie het goed te pas komt. Heeft Bram zich dit wel gerealiseerd en hoe kijkt hij daartegen aan? Overigens is dit Monique Eikelenburg, van Eikelenburg, die ons dit schrijft. Zij is directeur strategie Duurzame Energie Koepel, de stichting De Koepel. Dus zeer betrokken bij deze problematiek. Ja. Nee, ik heb me dat volledig niet gerealiseerd omdat het mij ook niet, is mijn, dat is nu mijn zaak niet, uh, voor of tegen windmolens. Ik weet wel bijvoorbeeld dat men in een bepaald dorp in West-Vlaanderen ook, waar er staan, moeten ze een aantal uren per dag stel leggen, omdat er geen slagschaduw zou zijn in de tuinen van de mensen. Dus er, hier en daar is er wel een probleem mee. Dus ik denk wel dat het... Uh... Maar jij hoed je in ieder geval voor openbare debatten... waarin jij opeens wordt aangevoerd als... Ik ben helemaal geen kenner van windmolens buiten dat er zeven in mijn dorp stonden... en dat ik ze lelijk vond. Voornamelijk lelijk. Ja, soms zijn ze mooi. Misschien bijvoorbeeld op het strand, op, in, een, in een zeegebied kan het waarschijnlijk wel mooi zijn. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld staan op de heuvels in Noord-Frankrijk. Dat vond ik heel erg jammer dat zo'n mooi landschap wel... Uh wordt ontvierd langs de kant door ja. die windmolens. Maar dat is ook weer persoonlijke smaak, dus ja. Uiteindelijk gaat het eigenlijk ook helemaal niet over windmolens, dit boek. Dit boek gaat toch niet over windmolens? Nee, ze zijn de trigger om opnieuw naar de menselijke emotie te gaan. Ja. Maar ik vond ze wel interessant als... Dat de menselijke de... emotie heel snel ook uit, uit balans is eigenlijk. Ja. Ik bedoel, dat er niet zo heel veel voor nodig is om een enorme puinhoop van te maken. Ja, want dat is ook weer, ik vind die reactie wel oké. Okay, maar dat is ook dezelfde reactie die mensen krijgen die naast een, een skatepark wonen. Ja. Dat kan er zijn dat. altijd positieve dingen over te zeggen. Maar natuurlijk, bij, als jij dan de, de, allee, de persoon bent die er last van heeft, dan heb je daar ook niks meer aan. En dat is dat gevoel, die, het wordt ook in het boek gezegd... er zijn ook personages in het boek, wil ik toch ook er nog eens bij zijn, die zeer positief er tegenover staan. De drie mensen die er negatief tegenover staan... worden ook niet gevolgd door hun omgeving. Dus de windmolens zijn daar... Alle, niet echt uh, slachtoffer van uh, bepaalde uh, tendensen of zo. Ik heb het vermoeden dat je nu al uh, bezig bent met ja, je volgende ben, ja, boek. Ja, ik ben... Ja. Ja, dat zou weer normaal gezien volgend jaar al moeten aankomen. Kun jij de flaptekst alvast hier doen? Nee. Dan één zin of zo? Het wordt weer meer een verhaal van één man... die met een ernstig dilemma worstelt. En hij, tijdens het boek zal hij een beslissing maken. Hij heeft eigenlijk een beslissing gemaakt wat hij zal doen. En dan, dat boek gaat daarover. Zijn weg naar die beslissing. Ja. En het is waarschijnlijk een heel eenzame weg. Het is alweer een eenzame weg, ja. Want daar bent u in gespecialiseerd, Brandelhoek. <laughs> Dank u wel voor dit bo uh, mooie boek wat je hebt geschreven. Zonder, uh, Zomer zonder slaap, uitgegeven bij uitgeverij de Geus. Graag snel op je tegel schrijven. Die luistert, ah. dat motto, hier. we hebben nog maar 30 seconden, zie ik opeens. En ik vertel ondertussen ook nog even dat hierna twee dingen komt met Margrethe Rijntjes. En zij gaat onder andere praten met hulpverlener Jacques Willemsen over de hoorn van Afrika, waar op dit moment zo'n enorme hongersnood weer plaatsvindt. De grootste hongersnood, de ergste sinds 60 jaar. Wat staat er op je tegel? Bram de Hoek. Ik weet niet of het helemaal juist is, maar mijn spreuk is Engels. Action speaks louder than words. Ja, daar hebben we het over gehad. Ja. Dankjewel voor je komst. Dank meneer de Hoek. Dit was aflevering 2317. Ik wens u allen een fijn weekend. Wij zijn er maandag weer. Radio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 Nee, niet direct. Over de worsteling met een naderend afscheid. Alleen met lopen. Dat is wel schoonlijk Zondagavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. De laatste zomer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.